Vijf uur. Freddy van Tijn met het. De regering van Spanje mag de autonomie van Catalonië intrekken. Een overgrote meerderheid van de Spaanse Senaat stemde ervoor om artikel 155 van de Grondwet in werking te zetten. Daarmee kan de nationale regering de macht overnemen. Het besluit kwam een klein uur nadat het Catalaanse parlement de onafhankelijkheid had uitgeroepen. Wat er nu gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk wordt regio-president Puigdemont en dan worden andere Catalaanse bestuurders en parlementsleden vervangen. Ook het nieuwe kabinet wil dat er een speciale integriteitskamer komt. Die moet controleren of hulp aan Sint Maarten wel goed terechtkomt. De regering van Sint Maarten weigert tot nu toe elke inmenging van de Nederlandse regering. En weigert ook de Nederlandse voorwaarden voor hulp te accepteren. Vier mannen uit Bulgarije zijn veroordeeld voor mensenhandel op het Zandpad in Utrecht. Ze hebben zelf straffen gekregen van bijna twee tot ruim vijf jaar. Vrouwen moesten vaak meerdere dagen achter elkaar werken, ze werden bedreigd en ze moesten het verdiende geld afstaan. Het prostitutiegebied aan het Zandpad is in 2013 gesloten, onder meer vanwege de gedwongen prostitutie daar. De NS heeft betonblokken neergelegd bij Amsterdam Centraal die moeten voorkomen dat mensen met een voertuig het station binnenrijden. Volgens de spoorwegen is er geen concrete aanleiding voor. De komende tijd worden ook op andere drukke plaatsen in Amsterdam blokken of palen geplaatst. De 10 minuten trein tussen Amsterdam, Utrecht en Eindhoven gaat vanaf 10 december de hele week rijden. Nu rijdt er als proef alleen op woensdag elke 10 minuten een trein op dit traject. Volgens NS is de proef een succes, minder wachttijd en meer kans op een zitplaats. Het weer, afwisselend wolkenvelden en zon en hier en daar een buitje. Vanavond en vannacht blijft het overal droog. Morgen veel bewolking, maar in de ochtend breekt soms ook de zon door. In de middag gaat het vanuit het noordwesten op veel plaatsen regenen. Het wordt weer rond de 14 graden. Dit was het NOS. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertragingen op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid. De A15 Nijmegen-Rotterdam, een kapotte vrachtauto bij Harningsveld-Giessendam. vierde vanaf Leerdam. A28 Utrecht-Amersfoort, een half uur vertraging tussen Utrecht-Uithof en Soesterberg. En ook een half uur vertraging op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Maren en strand Nulde, Een kapotte vrachtauto op de A44 Amsterdam-Den Haag, 4 kilometer bij Wassenaar Centrum.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 hele goede middag, luisteraars. Dit is Zandvoort voor door, maar dan ietsje anders. Want het is Hans met zijn vrienden in de middag. En wat hebben wij deze twee uur te bieden aan u? Een instrumentaal van de vrijdag, dat is een tip van mijzelf. De column van Marco Termes om half vijf, half zes. Half zes. En om kwart voor zes de filmmuziek van de week door Ronald... En dan hebben we om kwart over zes het recept van de dag. En het weer voor het komend weekend om half zeven. En om kwart voor zeven de verzoekplaat van de week. En natuurlijk een heleboel nieuwtjes over Zandvoort en de directe omgeving. En ja, er is een hoop te doen weer van het weekend. Dus we hebben een hoop te melden. En volgens mij is Toetje er ook weer. Hallo! Well. Hallo. Hallo. Well. Hallo. Heb je je flesje al op? Nee. Nog niet? Ja, doei. Ah, Oké, okay. nou gaan we doen dan. Ja, toch. Oké, okay, tot straks. Doei. Doei. En ik ga beginnen. U krijgt allemaal een kist van mij. Goedemiddag, ook namelijk ja. mij. Ja, goedemiddag. Ja. Hoi. Oh, ik denk hij doet het niet. Maar ja, ik was doet er ook. ook. Oh, ja. Je ja. was een beetje flabberkesterd, dat ik ook helemaal. Ja, zoiets, ja. Jij ja. ja. ja, praat ook. Ja. Goh. Ik dacht ja, dat ja. je alleen de techniek kwam doen, joh. Nee. Nee, nee. af en toe zegt hij nog wel eens wat. Ik denk nee. hij komt alleen nee. eens een keer nuttig zijn, maar weer niet gelukt. Nee. Jongen, jongen. Nou, goedemiddag nou. allemaal. Dus, hallo we, begin, we beginnen goed weer. Ik. ik zeg niks aan. Ja. Ik zeg niks maar We zijn er weer. Ja, hoor. Ja. Komt goed. Ja, <laughs> Gaan we nog een nieuwtje doen of gaan we lekker een... Uh... En Nou, doe maar een lekkertje. Een lekkertje? Pardon? Een lekkertje. Shakira weer zeker. Nee. <laughs> nee, nee, I never knew that everything was falling through. That everyone I knew was waiting on a cue. To turn and run when all I needed. volgens, uh, I was made for loving you. Je kijkt niet persoonlijk aan Hans. Oh. Van Kiss. En uh, over my head was dit van uh, The Fray. En uh, we gaan nu weer... Uh, ik zeg heel veel ennen. Dus dat gaan we niet meer doen. <lacht> dat gaan we, gaan we nee? niet meer doen, ennen. Hmm, is ennen. dat beloofd? Ennen. Nee. Want, oh, ik uh, wou ennen. al zeggen, Dan wordt het trakteren ennen. volgende week. <lacht> oh, ik heb iets gemist alweer. Hij zegt veel te vaak en, en, en. Oh, ik, vind ja. het, ik vind het niet storend. Het was hem nog niet opgevallen. Nee, eigenlijk niet. Nee, nee. Mij wel. Maar weet wel. je wat, hoe dat komt? Ik luister ook niet nee, aan. Nee, precies. Die laat <laughs> hem gewoon lullen. Dat is ja, helemaal erg. Hij ja, negert je ja. nee, gewoon. Ja, maar goed. The Story of my life. Ja. Oh, oh. Hans, oh, we gozies. gaan gewoon weer nuttigs doen. Hans, ja. vertel. Nee, nee. Niet om het einde van Hans. Oh. Oh. De instrumentaal van de week door Hans oh, Wassenaar. Ja, het is alweer zover. Ja. Ik heb uh, gekozen voor Exception. En Exception was een, een Nederlandse symfonische rockband... die vooral actief was in de jaren 60 en 70. Exception maakte verschillende hits en won in 1970 een Edison. De groep werd vooral bekend vanwege zijn op klassieke werk geënte vroege, progressieve rockmuziek met jazz-impressie-improvisatie. Goedemorgen. Exception ontstond in 1967 uit de Hanemse schoolbandje The Jokers. En dat in 1958 werd opgericht, keer na genoeg lang geleden al. De groep speelde voornamelijk covers van rhythm and blues, jazz en popmuziek. In 1965 veranderden The Jokers hun naam in In Crowd. Maar door succes van een andere Nederlandse groep... met dezelfde naam, moesten ze weer iets anders verzinnen. En in 1967 werd het Exception. En we gaan nu luisteren naar een impressie van hun van de sabeldans... Winter. altijd weer ZFM. Nou, krijg je van dit nou niet een zomersgevoel? Nee, ik word er nerveus van. <laughs> ja. Dus dat is iets wat anders dan een zomersgevoel. Ik krijg zo'n Benny Hill achtervolging ja, dan, in beeld. Weet je wel zo... Ja, zo, ja. ja, ja. Maar ik ja. weet niet je waarom, maar... Krijgen, volgens mij is het origineel van uh, Katja Ja, ja nee, die is mooier. Die vind ik geweldig. Ja, ja. Ja. Dan is hij inderdaad wel, vind ik hem mooier. Ja, die vind ja. ik maar meen. dat maakt niet uit. Dit ja, ja. was wel heel herkenbaar, denk ik, ja. voor veel ja. mensen. ja hier gaat mij aan zitten kijken, maar ik wacht uh, nieuws van de regio. Ja, ik hebben ik, we geen nieuws van de ja, regio. Ja, zeker ja. wel. Ja, zeker wel. We hebben de achtste. Wacht, oh, oh, wacht eens even. We hebben. Nou, nou. nieuwsflash. boom. <laughs> nieuws ja, de regio. dat is een nieuw, dat is een nieuwe, dit. Dat is leuk. Is ja, leuk ik hij vindt van alles ja. weer. En, en de achtste open Nederlandse kampioenschap, garnalenpellen En die is op 28 oktober, aanvang om 4 uur middags. Je weet er alles van, geloof ik? Ja hoor, mijn schoonzusje ja. die, uh, die doet daar van alles. Die, oh, die, zit in die de... helpt mee in de uh, organisatie. Ja. Oh, de, oh, nou, daar kun jij dadelijk wel wat over vertellen, of niet? Nee, uh, nee ik zei mijn schoonzusje zit in de oh, organisatie. Oh, ik niet. Nee, het is waar. Nee, het, het schijnt wel een ontzettend gezellige bijeenkomst ja. te zijn. Ja. Leuke, leuke wedstrijd. Ja.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 Men hoeft zich echter niet in te schrijven als zijnde prof of recreant. Want de eerste ronde, dat is eigenlijk meer een selectie... om te bepalen of je uh, recreant bent of een prof. Oh, sorry. Dan moet je de eerste ronde dus gewoon knullig pellen. Ja. Dan zit je bij de uh, recreanten en dan ga je gewoon professioneel winnen. Ja, <lacht> ja dat kan. <lacht> wees, wees, wees, wees. Zo, ja. Ik ben zo slecht, ja. Ja, ik zou je oh. zo'n zo scho schoonzuster wel even Kunnen we dit informeren. nog uitgummen? Nee, dat staat erin. De, de deelname aan het pellen bedraagt 5 euro per persoon. En een ieder die zichzelf vindt dat hij of zij het kanal, kanalenpellen redelijk beheerst, kan zich inschrijven. Er zijn een bepaald aantal plaatsen. Schrijf zich, dus schrijf je snel in. De wedstrijd element onder toezicht van een strenge, doch rechtsvaardige jury is uiteraard hoofdzaak. Maar de sfeer en de entourage eromheen maakt dit evenement uniek... en trekt naast de deelnemer ook veel kijkers. En voor de liefhebbers onder u? Van de gepelde garnalen worden heerlijk gratis hapjes geserveerd. Geen tomaten. Het optreden van, het, van een accordeon duo, hij en gij, was vorig jaar een groot succes. Dus die komen zeker weer terug. Men kan zich inschrijven bij Telassa, strandpaviljoen18 in Zandvoort... of per e-mail... Zandvoort at gmail.com En garnaal wel... is dan AE gespeld, neem ik aan? Ja. A2. Als een echte garnaal. Een echte garnaal. Hé hey Hans, even terug helemaal naar het begin van jouw verhaal. Ja. De vrienden van de garnaal? Ja. De vrienden... ja zo heet de Facebookgroep ook. En ja, zo heet dat de organisatie. Is toch, dat, dat is toch, als ik jou opvreet, ben ik dan je vriendje? Ja, want jij vindt mij om op te vreten. Ja, het is ongeveer nou, figuurlijk bedacht. Ja, dat oh, is niet vetlijk. Nee. Jongen, hier gaan weer. Ik ben Moeilijk, je vriend he? en ik vreet je op. Nee, ik vind dat niet echt vriendschap. Nou, ja, dat zijn de vrienden van de kanaal, gewoon zo heten ze. Dat is hetzelfde als die M&M die dan gaat zeggen: Oh, vandaar het geknabbel. Ja, Ja, precies. Onder de, onder de dekens, dat was Onder de dekens, ja, ik weet het, meneer Ronnie was dat. Maar die geel zit in de kast. Ja. Scott is home early. Die. Ja. Video the Radio Star van de Boogels. De wie? Buggles. Ah, de Buggles, ja. Die ken ik wel, ja. Terwijl Buggles. Dat was zo lekker mee vroeger. Ja, vroeger. Ja. Ja, ik heb er nu Zong, ingehouden. Ik heb niet ja. gezongen. Nee, we waren, nee, druk. Bijna niet. We waren ja. druk met andere dingen. Ja, ramen waren er ook Zijn we al zover voor de column? Of mag ik eerst nog wat vertellen? Je mag eerst nog wel wat vertellen. Ja, jij ja, mag nog eerst. Een... Dank je. Jouw programma, ja. jouw feest. <laughs> Goedemorgen. <laughs> <laughs> 29 oktober... Feest Bij App ⁇ Vloed. Ja, om 4 uur s middags. Op zondag 29 oktober houdt restaurant App ⁇ Vloed in het kader van iedereen heeft in de maand oktober behoefte aan een feestje. Van Kessel speelt akoestisch en ook DJ Marco de Boer draait lekkere muziek deze avond. Dat is Patrick van Kessel. Van Kessel staat. Ja, dat ja, Patrick. Patrick van Kessel. Oh, oh, oké. Okay. Maar ook kun je genieten van verse Suzy, want Sky zal deze avond. Op een klaarmaken. Ik vind dat zo'n lekker ding. Hou je sushi. van sushi? Sushi. Sushi, sushi. sushi. sushi. Houd. sushi Houd ken ik niet. Nee. Maar je sushi? Je? Nee. Je, hou je van sushi? Ik hou echt niet van sushi. sushi. Hou je van sushi? Ja hoor. Oh. Nee, sushi moet je elke keer wakker maken. Oh nee. Oh. Simon en Carfunkel zongen ja. dat ja. tijd. Wake up. Little, Little sushi. Wake up. Wake nou up. wordt nog gezellig. <laughs> de entree <laughs> is ook gratis. En de locatie is restaurant Eppenvloed Badhuisplein. 2 tot 4. Ja, zit uh, um, uh, recht tegenover het Badhuisplein, zeg maar. Ja, ja. Zit naast de uh, uh, snackbar. toch, ja. ja. Ze weten het niet. wel boven aan de kerkstraat rechtsaf. Oh, oké. Okay. Okay. De kollen van de week van Marco Termes. Door Toet Kraaienstein. Ja, Toet is niet zo snel. Even wachten. Geef niet, ik was er wel. Oh, je was er wel. Jawel. Gelukkig wij. De mens struikelt eerder over molshopen dan over bergen. Eén van mijn ruim 2000 aforismen. Niet om te brallen, maar om u een beeld te geven... wat ik doe op regenachtige dagen. Hetzelfde als op zonnige dagen. Werken. Schrijven en denken liggen in elkaars verlengde. Het geeft u tevens een gegronde reden niet boos op mij te worden als u tegen mij praat en ik blijf wat mistig uit mijn ogen kijken. Het is geen persoonlijke kilte, maar waarschijnlijk ben ik dan gewoon aan denken. Een aardige bezigheid die ik veel lieden kan aanraden. Denken doe ik niet alleen aan mijn bureau. Het gaat de hele dag door, vandaar. Het mag u verbazen, maar ik laat mijn hersenen niet thuis als ik ons dorp inga. Dat is de ellende als je vriendelijk en toegankelijk bent. Voordat je het weet, zit je ergens op een goed gesprek. Voor velen houdt een goed gesprek in dat je geduldig naar hun gepraat luistert over zaken die mij eigenlijk niet zo heel erg boeien... Omzet, petty brard, knellende luxe ondergoed... uw seksuele voorkeur voor Chileense dwergcavia's... en de gestegen kosten van de knolzelderij... schijnen u nogal bezig te houden. Dit luisteren naar uw meningenstroom begeleid ik uit beleefdheid met mhm of oh ja... waardoor de spreker tevreden op stoom blijft. Mijn hart is gelukkig groter en warmer dan mijn brein... Mijn verbale sociale contact met u lijkt een huwelijk... waarbij de partners lang geleden hadden besloten... bij elkaar te blijven voor de kinderen. De kinderen zijn vertrokken en het paar leeft nog steeds samen. Voornamelijk langs elkaar heen. Ze moeten opdrachten regelmatig herhalen. Hij zwijgt vaak en lang. Ook in een haperende relatie is communicatie een tweerichtingsstraat. Nu bedoel ik niet zoals... Uh, iets, uh, no, sorry Nu bedoel ik niet zoiets als de Haltestraat. Logica en onlogica zijn een ander chapiter. Wederzijdse communicatie mag ongelijk verdeeld zijn. Er blijven spelregels. Als je een goed gesprek wil met een schoenmaker... moet je over schoenen praten, stelde Winston Churchill. En voor de jeugd, Wikipedia gerust. Interessante man, al had hij geen mobieltje. Voor mij hoeft u de... De behoeftepyramide, de behoeftepyramide van Maslow niet te bestuderen. Deze kolom gaat trouwens over de derde treden. Nog hoeft u mijn boeken te lezen. Als u ze maar koopt. Kom, communiceer. Steek ook eens over naar de ander. Durf maar. Aldus, Marco Termes. Ja, hij heeft gelijk. Ja, mooi ja, hè? Ja. ja, daar was je zeker net aan denken. Ja, ik viel even stil, hè? Ja, of ik had een wazige blik in mijn ogen. Dat ook. Ja, maar die is standaard bij mij. Nee, dus. maar, oh, ik dacht dat het dus kwam omdat je naar mij ging. Nee. Het is overigens de piramide van Maslow. Oh, sorry. Met een V. Ja, Wat? vertel daar eens over, want een het zegt mij nou ook helemaal niks. Maslow, dat is ja, een... Je mag Wikipedia. Rood, rood u, rood u ja. Dat is een piramide waarin ja. uh, um, treden staan met fases in je leven. Ja. Onderin staan de eerste levensbehoeften, dat is de eerste tre. Dan krijg je, als ik het goed heb, veiligheid. Dan wonen. Um, uh, zo ga je naar boven. En yeah. bovenste is gewoon kunst. Dat ah. nou. is de prima voor de oh, stof. Er zijn een aantal varianten op. Maar zo ongeveer zit die. Ik ga jou uh, gewoon onze lopende Wikipedia noemen. <laughs> Wikipedia. <laughs> onze lopende Wikipedia. Hij weet veel, maar niet alles ja. hoor. Nee, precies. Dus vraag me maar eens. Ja. Mooi. Oh. Het blijft leuk hè, als je de microfoon open houdt zijn jullie zo lekker rustig. <laughs> live. Um, er belt hier iemand naar de ja. studio, maar we zitten midden in de uitzending. Ja, dat is dus even uh, wachten dus. Even, even, wachten. even een moment, we moeten even wachten. Even een Bob, moment, ja. moment van bezinning. een moment van bezinning, ja, zeker. Ja, dat heb je als je naar een live uitzending ja. belt. Hè? Dan ja. moet je af en toe even wachten. Ja. Ja. Ja. Zeg maar, ik heb even een vraag. Heb jij ruimte thuis? Uh, niet veel, hoezo? Maar, nou ja, de wachtkamer die zoekt namelijk ruimte. De wachtkamer <laughs> die heeft, ja, Calorie, de wachtkamer die... Ja. Uh, die, ja, die zoeken expositieruimte voor de kunstenaars. Want ze moeten uh, daar weg, omdat dat verbouwd wordt. Ach. Ja, en ik denk, uh, misschien is het wel wat voor jou... om jou uh, in je slaapkamertje. Zeg. Niet? Verder nog iets nuttigs te melden, Hans? Of uh, blijf ja, nou, je zo ja, doorgaan? Ja, ja, we het Anders ook. ga ik vertellen wat je net over Pavlov nou, vertelde. Nee, dat, dat zeg jij niet. Dat denk ja. erom. Nee, denk nee, nee, nee, nee, dat doen we ja. niet. Arme Jannie. Ja. Ja. Ja, luisteraars, toen um, eh. we het over Pavlov hadden... <laughs> Um, Zei Hans, heel trots Dat zijn uh, wederhelft Zijn wettige wederhelft Gaat kwijlen als het thuis komt. Oh, nee, dat heb ik helemaal um, niet gezegd Arme Jannie Nee, dat heb ik niet gezegd hoor ja. Oh, nee. je neus groeit Ja nou, op, zijn, op zijn leeftijd is dat het enige wat nog groeit Goed, DMI muziek Denk ik No one knows. Has the face, lies the snake in the sun and my disgrace. Boiling heat, summer stage. Need. Ik je zeggen dat die bleven hangen. Ja precies. En je kan het nog steeds zeggen. Even iets heel anders serieus. Gisteren ging er een helikopter van de politie was aan het zoeken. En wij vroegen ons al af van nou er zal weer een explosie op Facebook zijn. Wat doet die helikopter daar? Maar er was gisteren een bejaarde man slachtoffer van een gewapende overval in ons dorpje. De 72-jarige man is gisteren in zijn woning aan de Ruiterstraat in Zandvoort overvallen door een onbekende man. De dader trok bij de beroving een mes. Het bejaarde slachtoffer kwam gisteren aan het einde van de middag bij zijn woning aan. Toen hij zijn kelderbox in wilde gaan, stond de overvaller hem op te wachten. De man bedreigde het slachtoffer met een mes. Bij een worsteling die volgde, stal de dader een horloge. Het slachtoffer raakte hierbij niet gewond. De onbekende dader ging er vervolgens te voet vandoor. En de politie heeft nog een zoekactie in de buurt gehouden. Maar dat leverde helaas geen resultaat op. Wie iets gezien heeft, kan contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Dus je beroofde uh, iemand van 70 jaar met een mes? Ja, strakker ja. hè? Ja. ja. Dan Niet hoop ik dat nogal. je echt dood gaat aan de Syphilis. Ja. Nou ja, de 72-jarige man die gaat dan ook nog een worsteling aan. Ik de, vind hem dapper hoor. Ja, nou, ik bedoel, er staat er een met een mes tegenover. Je. Sommigen die. Uh, deins nergens voor terug. Ja, somm, sommige oude mannen zijn wel heel... Uh... ja sommige... Hij is ook zo'n oude man die niet terug voor een groepje jongens Sommige wel. Nee, doe jij dat ook niet? Nee. Echt niet? Nee, nee. Hij vlog van maandag nog mensen aan. Maar oh. goed, dat is een heel ander verhaal. Dus ik moet hem een beetje op gaan passen voor hem? Uh, nee hoor, als je oh. gewoon aardig blijft is er niks oh, aan okay. dat. <laughs> en door. Ik, ik, dus dacht er, ik dacht dat er een nieuwsuitzending was. Ja. Dat is echt zo ernstig. Dan zit je gewoon iets heel serieus te vertellen. En dan is Weg zijn hoofd. En de ja. gedachten weg. Wat, maar is, de, dat? Uh, Wat is dat? Ho, ho, mag ik even aan? Dan? Het ritme van Zandvoort oh, is op, op. Ah, Geweldig. Goed bezig, ah, ah, jongen. Okay. Dan, dan, dan, het is echt zo'n uitzending. dit. Ja, het is we, echt gaan, niet we gaan in de de met muziek. Oh, wist je dat? Ja. En dat zou deze Vol verbaasd zit hij naar je te kijken. Daar komt hij aan. Mooi, hè? <middels> Filmmuziek van de Week, uitgezocht en gepresenteerd door Ronald Kraijenstein. Ja, met name ding. Ja! Nou, wat heb nou, jij uitgezocht voor ons? Wat, dat ding. Uh, wat ik uit heb gezocht ja. is uh, van Shoshi Bakker. Is je, oh, godverdad. Nee, dat valt reuze mee. Echt waar? Uh, de, de, de, dit nummer is gebruikt in, uh, als, als intro bij de film Reservoir Dogs van ja. Quentin Tarantino. Oh, volgens goed. mij wordt hij nog gebruikt weer in een of andere ja, reclame. Hij wordt weer gebruikt in een uh, reclame, maar dan ja. moet je ook naar George Baker kijken en dat is minder. Zo jammer. <laughs> Vind ik dan zelf uit de week. <laughs> Het zijn allemaal <laughs> zo'n <opzorlijke> meningen. <laughs> me maar, um, ja. uh, Reservoir Dogs is een uh, film van... Uh, Quentin Tarantino, een soort van hobbystukje. Ja. Uh, samen met zijn vriend uh, Harvey Keitel um, is die film opgezet. Het gaat over een groepje wat een spectaculaire uh, diamantroof pleegt, um, maar um, de politie is van tevoren op de hoogte. Dus er volgt een vuurgevecht en zo op zijn Quentin Tarantino's heen en weer in geledenheden. Mm -hmm. En uh, dan is dit de intro daarvan. Ik ben uh, een Je bent flabberkester, Hans? hij <laughs> gaat <Eigen> mee dan. Help! <laughs> Little Green Bag, George Baker Selection. Green uit 1970, hè? Ja, heel lang, hè? kon Hans Bauwens nog wel iets maken waarvan je denkt van, nou... Daar hadden wij het net over. Ja. De George Baker Selectie was een hele goede band, vroeger. Ja, dat vond jij. Maakte goede oh, muziek, ja. vond ik. Ja. Ik ga, ja. Het, ik ga het meteen herstellen. Vond ik. Ja, nee, ik. prettig. Ja. Dus jij was die cirkel die al de LP's kocht. Ja, precies. Nou, niet allemaal. Zijn schuld. Nee, ik heb er geen één gekocht. Zijn schuld. Ja. ja, nou, en, ja okay. Luister, de, de afgelopen weekend was de Formule 1 was terug op Zandvoort. Ja, klopt. En volgens mij heb jij hem gezien. Ja, ja, die hebben we gekeken. Dat gaat terug, vertel er is een leuk. Ja. ja, het was via-via uh, in Zandvoort op het circuit. Wat, wat was dat? <laughs> ja, via-via in Zandvoort op het circuit. De Formule 1 zelf was er natuurlijk niet, die werd gewoon in Amerika gereden. Ja. Maar op de, uh, de startgrid, gewoon ja. echt op het lange rechte stuk, stond een, een heel groot scherm op een vrachtwagen. En uh, daar werd de, ze de licentie geregeld om het uit te mogen zenden. Dus daar stonden 50 auto's op de startgrid. Echt hutje met je aan elkaar gesloten. Die konden zo de film bekijken... Um, inclusief food truck en cheerleaders en die arme meiden op die... God, wat hebben ze koud gehad. Um, en en uh, honderden mensen op de, uh, op de hoofdtribune. En daar was jij er van? Ja, daar waren wij er uh, twee oh, van. Oh ja, ja. Hij, was ook, hij mocht ook... Ja, ja. het was uh, heel leuk omdat ze zoveel aanmeldingen hadden gehad. Heeft, ja. uh, de BOVAG die dat organiseerde heeft gezorgd... dat uh, samen in, uh, toch, met, in samenwerking met het Secret uh, het Secret ja. wordt dat zij de hoofdtribune open hebben gesteld voor de, de fans ja. en dan kon je de kaarten vooraf regelen dus uh, en ja, het volgens mij was het gratis hè of niet ja het was gratis alleen de mensen ja. die op de grid stonden die moesten wel betalen nee ook niet die hadden gewonnen per loting oh die hadden gewonnen ja. oh, op die manier ja ze hebben wel een poll op de Facebookpagina pagina gegooid over joh welke race zou je nog meer willen kijken als als als we eventueel nog een keer dit ja. zouden gaan doen uh, en daar was ook de optie... allemaal en dan de snoots onder betaling... van een kleine bijdrage... Uh, moet dit mogelijk worden. Want hij rijdt volgens dus mij uh, van het weekend weer. hè? Niet. Ja hoor. Ja. Ja. En is het dan weer op het circuit of niet? Nee. Dit was voorlopig eenmalig. Ja. Maar omdat het zo enthousiast het was... echt. de sfeer was echt geweldig. En de het regende, het waaide... het was... Ah, ik zou bijna het F-woord gebruiken... ernstig koud... Ja. En uh, we, we zaten daar echt. Te, en, nou, ik zat in ieder geval een bubbel op de tribune. Maar elke keer als uh, Max een auto inhaalde, en dat heeft hij nog alles eens een paar keer ja, gedaan, ja. ging er een mega luid gejuich op. En dat hele tribune ging yeah, Die ging helemaal <lacht> uit een dakje. En dan de auto's op de grid. De bestuurders gingen allemaal toeteren. Ja. Dus ja, dat was echt een ja. hele leuke sfeer. Heel nou, leuk. En die, en die week daarvoor ben je bij een filmvoorstelling geweest? Ja, he? dat was uh, drie dagen daarvoor. Maar dat ja. had een film van Bob Dylan kunnen wezen. Hoe dat? Blowing in the wind. Ah, oh, ja. Uh, de, de film was absoluut niet te, te zien. Nee. Uh, bij het opzetten... Ik vond het heel sneu. Bij het opzetten van uh, het filmdoek... Dat is zo'n opblaasbaar geval... ja. Uh, had de wind hem te pakken. En uh, de spanbanden die scheurden... van de hoeken van het hele scherm af. Oh. En dus dat scherm wapperde... zo half over dat parkeertrein heen. Moest je achteraan lopen om die tarse... film te zien? Nou, ze zijn er echt achteraan moeten rennen. Ik vond het vreselijk. Ik vond het zo sneu worden. Ja. Want het zou in de Tarzanbocht zijn... maar daar stond al te veel wind. Daardoor hebben ze het naar een iets luwere hoek... proberen ja. te organiseren. Maar ook dat ging dus de mist in. Ja, want jullie zijn verleden jaar ook geweest ik. Ja. En dat jaar ervoor ook zo, we zijn. Vanaf het begin af aan dat het, het georganiseerd, dus wordt elk ja. keer geweest. Nou, ja. Nou ja. Ja, het meest neuja van alles is. Ja, ik dat wist niet goed moest zeggen. Ja. Uh, de VVV heeft een soort van uitgebreide uitleg moeten geven. Want ja. de mensen die tickets hadden gekocht. Een aantal beweerden. Hey, jullie hebben nog nooit het scherm opgeprobeerd te zetten. Je hebt het gewoon niet gedaan. Uh, meer van dat ze het ja. Dat ze Bam. veel te laat waren om het ja. af te zeggen, want er ja. stonden al mensen. Ja. De ja. Erg, erg slecht. Vreselijk. Ja. En uh, het blijft dan volgend jaar, alsjeblieft, weg. En ja, maar commentaar heb je altijd, hè? dat weet je. Hè? Ja, ja, maar zo erg, zo. weet je. Zo'n organisatie doet daar zoveel moeite voor. Ja. Echt heel veel moeite. Ze stonden daar in, nou ja, ook in diezelfde wind en regen en ja. vrijwillig allemaal hun dingen te doen. En dan krijgen ze zulke nare ja, commentaren ja. over zich heen. nou echt. zijn de echt mensen vreselijk. die zijn zo wantrouw... want die hangen de complottheorietjes ja. aan van de gemtrails en weet ik veel. Ja. Maar goed, het, het idee was gewoon onwijs goed. En ze ja. hebben het heel goed opgepakt... door meteen al binnen een kwartier een mail te versturen... met een beetje het geld netjes, terug te geven. Netjes. En, Kom, ja. we gaan happy doen. Positief. We zijn het alweer door het eerste uur heen, uh, dames en heren. Ja, en ik ga niet zeggen dat het snel gaat, want de tijd nou, gaat niet snel. Nee, precies. Nee, tijd, ja, dat is een ervaring of tijd ja. dat het niet snel gaat. Maar het een seconde. Gaat altijd even snel. Een seconde duurt een ja. seconde. Dus tot straks. Ja, tot straks. En uh, overigens, dit was Bring It All Back van uh, uh, S-Club 7. Een gezellig plaatje. Bedankt. Ja. Pas zo bij mij. See what you have got Bring it all back to you Bring it all back now Dream of falling in love Anything you've been thinking of When the world seems to get too tough Bring it all back to you hey.